Deze keer werden 18 mannen en een vrouw die zich afgelopen week... niet vrijwillig hebben gemeld, duidelijk herkenbaar in beeld gebracht. Op de website van het programma staan foto's van 50 verdachten. Ze worden allemaal verdacht van vernieling en openlijke geweldpleging. De leider van de grootste partij van Curaçao... heeft alle politieke partijen in de Tweede Kamer uitgenodigd... om te praten over de onafhankelijkheid van het eiland. Helmin Wiels van Pueblo Soberano doet dat... via een brief aan Kamerlid Van Raak van de SP... De partij van Wiels won de parlementsverkiezingen eerder deze maand. Zelfs spreekt hij liever niet van onafhankelijkheid... maar over een volledig soevereine status van Curaçao. De meerderheid in de Tweede Kamer heeft er geen bezwaar tegen... als Curaçao het koninkrijk verlaat. De SP is een van die partijen. Wiels hoopt dat het overleg met de Tweede Kamer een stappenplan oplevert... dat binnen vijf tot tien jaar tot een nieuwe situatie leidt. Daarin zou een dubbele nationaliteit mogelijk moeten zijn...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 Met Nathan Vecht. Nathan Vecht. En welkom terug in het tweede uur van Casa Luna. Uh, het eerste uur hadden wij te gast Bob Bronshoff en René Sommer, die een prachtig boek hebben gemaakt. Een roadtrip in 14 songs. Het Amerika van Bruce Springsteen. En we gaan graag deze roadtrip voortzetten met u, luisteraar. Als u daar aan mee wilt doen, dan kunt u bellen 0800 1121. Dat is een gratis nummer. Of u kunt ons mailen casaluna.ncrv.nl. Bent u, um, heeft u zelf ook zo'n roadtrip gemaakt, of door Amerika gereisd... op wat voor manier dan ook, of bent u er misschien nu wel? luistert u via het internet. En heeft u iets meegemaakt wat u met ons wil delen, een bijzonder verhaal... of iets wat u niet snel meer zal vergeten? Dan kunt u ons dus bellen, 0800 1121. kasalunanzvnl Kan ook. En um, we gaan nog meer Bruce Springsteen luisteren dit uur. En aan de lijn hebben wij Piet, goedenacht Piet... Goeiedag, ik ja, ben Piet uit Rotterdam. Dag Pieter Rotterdam. Nou, ik heb nog wel een, een lang verhaal. Ja, ik zou zeggen maar ja, als, je, als je het interessant vindt, blijf je wel luisteren. Ja, zal ik doen. Ik was een jaar of 24, dus dat is uh, nu al bijna 50 jaar geleden. Want ik word over enkele weken 74. En uh, ik werkte van uh, een fabriek in Eindhoven, waar ik daarna niet hoef te noemen. Want uh, die weet je vanzelf wel. Mm -hmm. Een beetje boeien gehad en ik kwam thuis en ben, ik had het hele haar Ja, En die zei, jo Piet, je spreekt toch Engels en uh, Frans en Duits? Zei, ja, dat heb ik allemaal geleerd. Op school. Ze zegt, joh, er worden mensen gevraagd bij de Holland-Amerika-lijn. Dat is het grootste scheefvaartmaatsgevrij van Nederland zo'n beetje. Mm -hmm. en, uh, dus ik ben daar gaan solliciteren op een vrijdagmiddag. En dat was gelijk een punt. Ik was scherm gezond. En de komst kon ik mij melden. Zo snel en ging die, maar, dat? Ja, dat ging heel snel. En die man die zei, je kunt maandag al weg en dan maken we een, uh, een Noordreisje, zo noemden ze dat, naar New York. En wat, was je, was, natuurlijk... en wat was je functie aan boord, Piet? Uh, ik zou Steward worden. Yeah. Omdat ik dus uh, wat talen pak. Dus dan, dan word je Steward, dan moet je het schoonhouden dus en zo weet je al. Yeah. Eenvoudig werk. Maar ja, goed, het ging er mij maar om dat ik lekker uh, wat van de wereld kon zien. Mm -hmm. Ik heb toen later maanden, later heb ik nog een cruise gemaakt, maar ik begon dus met zo'n reisje naar, naar, naar New York. En hoe lang, ja, hoe lang ja, deed was... je erover? Uh, Dat ja, uh, was, uh, die reisje duurde negen dagen. Ja. Uh, varen dus van Rotterdam naar New York. Dan was je twee dagen was je daar, drie dagen. Ja. En negen dagen terug. Maar het was een 21-daagse reis. Ja. Wij doen het altijd een Noordreis. En, en, wat, en wat, vond je het leukste, wat vond je het leukste van die, van die reis? Uh, er waren heel veel dingen die hier leuk waren. De verschillende steden die je te zien kreeg. Ik ben bijvoorbeeld ook in de Los Angeles geweest in San Francisco. Daar heb ik in die, in die grote tram gezeten. Die zie je hier, die film van de streets van San Francisco. Mm -hmm. zie je die grote kettingtram, weet je wel. Ja, ja over die heuvels, hè? Ja, dat, ja. Dat, dat, dat ga je op een gegeven moment ga je toevallig maar naar huis. Dan dus de foto ervan. En toen, zei, toen zat de man pa, een paar weken geleden binnen tussen twee aaks en zei, is dat waar meneer? Ik zei, nou ik heb zelf in die gezeten. Zei, dat is de eerste keer van mijn leven dat ik in mijn broek gedaan heb. op <laughs> een gegeven moment ging je stijl omhoog. Voor het zo een. En er zat, zat geen bestuurder in? er zat alleen maar een hele grote negen in aan twee van die grote handremmen. <laughs> ja. En als je dan naar beneden ging, dan moest hij bijremmen, weet je wel. Ja. Dus als je ja, dan een schakel breekt, dan hadden ze een systeem voor, dan bleef hij die, die toch wel hangen. Ja, ja. ja, dat moesten we allemaal uitstappen natuurlijk. Maar ja, het verhaal. Dus ik. Eh, het was een beetje een, een druilige avond, wel lekker warm. We waren dus in New York aangekomen. Ik kan het verhaal nog wel twintig keer zo lang maken, maar dat bedoel ik niet. Nee, Piet, laten we, en, laten we nu eh, naar, de, ik, naar de Crux ik, toe gaan. Ja. Ik denk, ik ga er wel op. Ja. En toen kwam ik bij een nachtclub aan. En toen de tijd dat wist ik, kon je bij een nachtclub kon je ook dansen. Maar Piet, dus was, dit jouw, was dit jouw eerste keer in New York? Maar het eerste in New York, dus ik was een groentje zo gezegd. Ja, oké, okay, jij komt aan bij de nachtclub. En toen? Het was donker. Het was al 12 uur s'avonds, dus het was al uh, goed donker. Mm -hmm. En ik stond naar die foto's te kijken en, en toen zag ik die prijs. En ik dacht, nou, zo verschrikkelijk veel verdiende ik ook niet. Want, uh, dus ik, uh, ik was net van plan om weg te gaan. maar toen uh, stond er een man achter mij. En die liep het bijna ondersteboven. Het was een klein Afrikaans mannetje, een wat was die. En die zei, uh, wilt u daar naar binnen gaan? Helemaal in het Engels natuurlijk. Maar ja, dan spreek ik straks wel Nederland Engels, dus dat doe ik ook niet. Mm -hmm. Maar uh, ik zei, ja, dat was wel de bedoeling. Maar als ik zo die prijzen zie, dan, uh, dan zie ik er maar vanaf. Hij zei, heb je veel geld bij je? Ik zei, nou ja, wat heet veel geld? Dat, dat was ook alweer eens zoiets. Dat mag je natuurlijk nooit vertellen. Oh oh Piet, ik, zei, nou, ik nou, zie ja, het. Oh -oh. Maar, oh oh dit gaat niet goed, goed afloop, aflopen. is. zei ik. Ja. Zegt hij, nou, ik heb een grote club in Manhattan. en zegt, dan gaan we daar naartoe. Dan is dat is de hele nacht is dat open. drankjes en zo... Uh, de eerste vijf drankjes zijn vrij en uh, uh, geen entree. Nou, dat, dat leek wel wat hij zegt. En Noorse, De Deense, Finse, Hollandse meiden, zet hij van alles. Dus ik, uh, ik had het al gelijk naar me zien, weet je wel. Want het ging ja. later weer af. Uh -huh. En toen uh, we stapten we En voordat ik het wist, hij vloot een keer. Voordat ik het wist, stond er een taxi stil. En we stapten in En we reden naar Manhattan. Maar ja, New York is natuurlijk een wereldstad. Uh -huh. Dus we ben je wel een half uur. En uh, toen betaalde ik de, de, de, de, de, de, de taxe. En ik weet nog goed, het was 1,25. Dus dat was meer op ongeveer uh, 5 gulden. Want een, een dollar was toen 3 gulden, 75. Dus wij gingen zo de we stapten uit Een hele donkere straat. En uh, er ging een heel groot donker gebouw in. Dat noemen ze in Duits, noemen ze dat een mietz Oh, Piet, past dat toch op. Een kazerne weet je wel? Ja. Een heel groot gebouw, zo'n flatgebouw. Wat nou, tegenwoordig flats zijn, maar toen was het niet zo mooi natuurlijk. Allemaal hele kleine huisjes. Maar ja, we liepen een paar stenen trappen op. en Ik begon een beetje de pers in te krijgen, want ik hoorde geen muziek. En ik zag niks. Ik denk, maar Piet, ik weet waar, ik was je niet bang? Doen. Nee, op dat moment niet. Maar oh. dan kwam ik waar een groentje was. Ja, oké. Okay. Nee, ik was niet bang. Heel gek. Ja. En terwijl ik ook geen druppel gedronken had, dus ik was nuchter. Dan, dan moet je toch meestal de zaak nuchter kunnen bekijken. Ja. Nee, ik was niet bang. Heel gek. En uh, dus, uh, op een gegeven moment zei ik, hoe zit dat nou met die, met die club van jou? Want ik... Uh, die begint een beetje aan te twijfelen, weet je wel. Mm -hmm. Hij zegt, ja, dat, uh, wacht maar even, dat is nog een paar etages hoog... want het is een beetje illegaal, zegt hij. En hij zei, maar ik ga de baaslef halen, blijf hier maar even wachten. Dus in plaats dat ik daar weggelopen ben, ben, ben ik daar blijven wachten. Oh, oh, er oh, oh, een enorme pieks. grote negen naar beneden. Van de trap af. En toen was ik nog niet bang. Want ik wist helemaal niet wat er ging gebeuren. Hey, Piet, en, had, en je je na, had je je matrozenpakje aan? Zo'n wit matrozenpakje, of niet? Nee, ik was gewoon in Burger. Oh, dat wel, oké. Okay. Ja. Ik was wel in Burger... En uh, Nee, dat deden we nooit. Ik was geen matroos. Ik was algemeen dienst. dienst. Matroos is weer wat anders, hè? Ja, nee, maar ik bedoel, ik, ik zie jou zo heel naïef als Groentje uit Rotterdam... door het gevaarlijkste stuk van New York in zo'n wit dingetje met zo'n... Nee, Roentje dat kool. niet. Ik was maar, gewoon okay. niet burger. Oké, okay, oké. Okay. En feit is, uh, die negen kwam naar beneden. Uh -huh. En uh, die zegt tegen mij, heb je geld bij, heb je pas, kun je je legitimeren? Ik zei, ja, en nou, je was er zo uh, toen de tijd als je een ander van de andere. Als je begon met varen in Rotterdam, moest iedereen, het hele schip, ook de kapitein, iedereen moest zijn paspoort inleveren. Mm -hmm. En dan kreeg je daarvoor in de plaats, kreeg je zo'n kroon met mijn pasje. Mm -hmm. Dat stond dus bijvoorbeeld op uh, schoonmaker, of kaptein, of eerste stuurman, en bij mij stond er dan stuurman, op, weet je wel. Ja, Piet, we, we moeten wel een auto. beetje naar de climax van het verhaal, hoor, vind ik. Ja, nou, dan ik, ik, ik maak het dan nou kort. Oké. Okay. En dus je geeft dat pasje af. En, uh, en toen gaf ik me de... toen zei hij, heb je geld bij u? Ik zei, ja, ja dat is van vals geld. Dus ik gaf mijn portemonnee af. En vanaf dat moment weet ik niks meer. En drie uur later ben ik wakker geworden tot portiek. Nee joh, hebben ze op je hoofd geslagen? Ja, ze vroegen me op mijn hoofd. Oh, Piet. En toen ben ik wakker geworden. Toen ben ik naar buiten gegaan. Het was inmiddels een uur of uh, twee, drie s'nachts. Uh -huh. En toen ben ik toevallig een, een Hollander tegengekomen. Die woonde in New York. Uh -huh. Dat hele grote Amerikaanse wagenwijzer. En die heeft mij toen... Ja, ik heb nog wat... De, de, de, de, om de, uh, meegemaakt met die vent, maar ja, dat vertel ik allemaal niet meer. En die heeft mij dus zo succesief naar boord gebracht weer. Nou, maar het is wel goed dus, afgelopen. En vanaf toen was je nooit meer naïef. Die, ja, en die man zei die, man zei die auto, die mij naar, naar het boord bracht, dat ze gewoon geluk gehad. Want als je veel geld bij je had gehad, dan hadden, ze de, dan hadden ze je wel omgebracht. Zitten, want uh, daar ligt de hele Hudson vol van, voor die gasten. Wow. Nou, maar, gelukkig... je bent, maar je hebt gewoon geluk gehad. Nou, gelukkig ben je er nog, maar 60 dollar ja. verloren. Maar uh, dat is 50 jaar geleden, ik nagen na dat er toen al rotterij was. He. Nou, maar New York was heel gevaarlijk, maar is nu een stuk ja. minder gevaarlijk. Hè. Dat is uh, ja. zero tolerance dus beleid. dat hou ik even kwijt. Maar Piet, wat ik nog wel wil weten, want die Holland-Amerika-lijn... daar heb ik toch wel een romantisch idee bij, zo'n groot schip... Uh, dat dan ja. uh, in negen dagen de oceaan overvaart. Ja. Was dat ook een romantische kwestie, of was het voor jou gewoon hard, uh, hard, hard werken? Het was hard werk, want waar ik op dat was een accommodatieschip. Maar heb je nooit een hele deftige rijke dame versierd, Piet? Nee, nee? Was dat was toch maar waar. Uh, dat je zo'n op... Titanic verhaal. Dat je in het voorronde. Uh... Ja, maar nee? als je goed oplet bij Titanic. Toevallig is er vanavond nog een serietje over geweest op, op België. Ja. Dat Dat waren bepaalde personen die mochten bijvoorbeeld. Wij mochten bijvoorbeeld absoluut niet op de eerste klas komen. Nee, maar. En daar liepen juist die, die kanjes rond, want er mochten we niks te zoeken. Ja, maar soms doe je iets wat niet mag, toch? Ja, goed, maar ik, nogmaals, ik was een, uh, een doetje toen de tijd, dus uh, ik, ik ja. deed het allemaal en Ben je, van, je later wel even... een stoere, stoere zijbond ja, geworden? Ja, later wel een ander mannetje geworden. Ja? En dan ja. Kan, niemand kon meer solen met Piet op een gegeven beetje moment. Een beetje de beest uitgangen. Nou, en heb, en heb, je veel, heb je veel van de wereld gezien? Ja, want ik zei net al, ik ben in San Francisco geweest. En, uh, in Los Angeles, ik ben op Hawaii geweest. Heb je je hele leven op de grote vaart gezeten? Nee, nee, nee. Maar drie jaar. Oh. Maar ik, ik, had, ik had heel erg veel geluk. Ik had namelijk één, één vaart gemaakt, één ja. reis gemaakt. En toen werd ik aangesproken op de terugreis. Wij kregen altijd die docenten, dan kregen we ons geld. Toen mm -hmm. kwamen die boekhouders aan boord en dan kregen we aan boord ons geld. Dan konden we gelijk naar huis als we binnenkwamen. Dat was wel prettig. En toen kwam er een feestje naar me toe. Ik weet de naam nog heel Pieter, goed. Ik ga, Pieter, ik ga je gegeven. even onderbreken, want je kan goed verhalen vertellen. Ja. Uh, en dat waarderen wij natuurlijk. Nou, maar, maar jij stelt wel een vragen, dan geef ik antwoord Ja, op. nee, maar <laughs> wat ik eigenlijk van je wilde <laughs> weten... is ja? uh, na drie jaar op de vaart, wat ben je daarna gaan, worden, gaan doen? Ik ben, nu, ik ben nu... Wat ik daarna ben gaan doen? Ja. Oh, laat ik het allemaal niet vertellen, want dan wordt, wordt heel Nederland kwaad. Dan ben ik over een uur nog bezig. Oh, nou. Ja, nu maak je me nog maar nieuwsgierig. Wat deel je bonnen uit of zo? Zet je, zet je pak... Zet je... Nee hoor, ik heb, ik heb van alles gedaan. Ik heb op kantoor gewerkt, heb de DAF in Eindhoven. Ik heb met geweest. Ja, nu maak je ons inderdaad woedend, Piet. Laten we het ja, hier maar ja. bij houden, want dit is op een kantoor werken... een trembestuurder, dat is echt... Uh, als je me kwaad wil krijgen, moet je met dit soort verhalen ja, komen. Ik ben alleen nog geen cirkelslauw geweest. Nou. Piet, maar je klinkt alsof je nog wel een tijdje ermee door kan, toch? Ja, ik ben een gezellige... Ik hou van lol, hoor. Ja, nou... Ik, ik, vind, ik vind je trouwens ook een charmante man. Nou, het is... Uh, dank voor het compliment. En ja. uh, <laughs> ik wens je... En een... ik ga lekker verder luisteren, want ik vind... Het programma voor jullie... Ik heb toch niks te doen. Ik heb geen baas. Ja. Ik vind het altijd hartstikke gezellig. Wij, wij vinden jou ook gezellig, Piet. Ik wens je een goede nacht. Dankjewel je voor je verhalen. Ja, gezellig, dacht. Doei, doei. Doei. Um, Kunt u ook verhalen vertellen? Bel dan. 0800-1121. Want we hebben het over Amerika, over roadtrips. Heeft u gereisd in Amerika of heeft u daar gewoond? Heeft u daar verhalen? Bent u daar nu? Bent u daar onlangs geweest of lang geleden? Heeft u iets met Bruce Springsteen? Um, kortom, bel. 0800-1121. Dat is een gratis nummer. Dus wat let u. Tot die tijd gaan wij luisteren naar Bruce de boss, himself.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 Night has fallen, I'm lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you. A faithless kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? Of Philadelphia. Um, we hebben het al de hele avond over Bruce Springsteen en over Amerika en um, over de plaatsen waar Bob Ponshoff en René Sommer langs gereisd hebben. Een roadtrip in 14 songs heet hun boek, Het Amerika van Bruce Springsteen. Piet, oud zeeman uit Rotterdam, vertelde net over zijn uh, avonturen toen hij voor het eerst New York binnenreed of binnenkwam uh, met het schip, de Holland-Amerika-lijn. En. Um, Bent u nou ook in Amerika geweest op vakantie? Of heeft u gereisd? Of heeft u misschien zelfs een heuse roadtrip gemaakt? Um, woont u hier, Heeft u een familie? Wil u iets vertellen over Amerika? Dan kunt u ons bellen. 0800-1121. Dat is een gratis nummer. Um, dus doe dat. Uh, kan geen kwaad. Um, u kunt ons ook mailen. Casaluna.nzrv.nl Ehm... Um, Volgens mij hebben wij iemand aan de lijn. Ik zit even te kijken naar de regie. Nee, er wordt neergeschud. Dan ga ik nog even wat vertellen over um, het boek van uh, Bob Brontoff en René Sommer. Een van de mensen die ze daarin portretteerden... is een jongen in een uh, gourmet hotdog um, kraampje. En het grappige aan die jongen is dat hij een enkelband heeft. Die jongen is 24 en die heeft zo'n ding om zijn voet... Waarmee de um, politie hem continu in de gaten kan houden. Want wat had hij gedaan? Die had wat softdrugs bij zich of iets anders onschuldigs gedaan. Hij moest rondlopen met een enkelband. En in het portret is een mooi verhaal waarin hij eigenlijk aangeeft... dat hij de wereld wil gaan verkennen... maar dat hij nog moet wachten tot de enkelband af is. En Dat duurt nog een tijdje. Er staan meer mooie verhalen in. Dit boek, Road Trip in 14 Songs... Kunt u bestellen, denk ik, op schildpublishing.com. En er is ook nog eens een expositie in de Melkweg. Um, op dit moment zijn er even geen bellers. Zie ik, nou, het kan gebeuren. U kunt wel bellen. 0800-1121 over iets wat u wilt vertellen over Amerika. Misschien over de orkaan. Misschien heeft u als een orkaan daar meegemaakt. Heeft u door Amerika gereisd? Bel ons. En tot die tijd gaan we luisteren naar een andere grote Amerikaan. Got a wife, got a family. Earn my living with my hand. I'm rolling a steel downtown Birmingham. My daddy was a barber, the most unsightly man. was born in Tuscaloosa. Right right here in Birmingham Birmingham That's all right with me Got a big black dog, his name is Dan Live in my backyard in Birmingham It's the meanest dog in Alabama Get him Dan. Andy Newman, Birmingham. Goeienacht Gerard. Uh, Goeienacht uh, met Gerard, inderdaad, ja. ja ik bel uh, omdat je dus vroeg voor uh, mensen die in Amerika zijn geweest. Yeah. en De vorige beller die vertelde een verhaal over zijn vaartijd. Yeah. Ik dacht, nou, dat kan ik dan ook wel iets over vertellen. Ik heb gevaren op de Oranje en uh, als leerling kok. En als we dan in Amerika en Miami aankwamen... dan huurden we meestal daar een uh, grote auto. En dan gingen we met een man op 5, 6 daarmee rondtoeren... En uh, op een gegeven moment reden we van in Miami een grote brede straat in. En uh, niet in de gaten hebben dat het een eenrichtingsweg was. Dus we reden de verkeerde kant op. En uh, op een gegeven moment werden we dus aangehouden in die straat door twee politieagenten. En uh, die kwamen met hun auto achter ons staan en die kwamen eruit. En gelijk aan met de revolver in de hand kwamen ze opzij van onze auto staan. Met wat er dan maar uh, aan zo reden. Nou ja. We hadden het niet zo gauw in de gaten, maar het bleek dus één richting te zijn. Nou ja, dat was natuurlijk een hele ervaring. En, ja. uh, maar ze hebben het goed opgepikt. En uh, ze zeiden: als jullie hier nu doorrijden en dan weer meteen rechtsaf, dan uh, zit je weer goed. En welk dus, jaar was dat? Uh, dat was in 1961. Ja, ja. En hoe was Miami uh, toen? Wat zegt u? Hoe was Miami toen? Uh, nou Miami op zich, wat we er dus van meegekregen hebben. Uh, ja, ik vond het niet gevaarlijk daar of zo. Terwijl je nu daar wel uh, in de laatste decennia steeds andere verhalen over hoort. Maar goed, uh, wij hebben het als uh, goed ervaren en verder uh, er geen problemen mee geweest. En uh, twee, nee, drie jaar geleden ben ik op wereldreis geweest en ook in Los Angeles. En uh, in Los Angeles, waar wij zaten, in het hotel in Pasadena, dat is een redelijk luxe wijk in Los Angeles. Wat me daar dus erg opviel was toen we daar doorheen liepen. Dat je dus bijna bij al die huizen een bordje zag. Uh, beware in verband met diefstal. En ja. uh, dat er ook uh, dan meteen een uh, beveiligingskantoor ja, gebeld zou worden. En dat er ook dan meteen geschoten zou kunnen worden. Nou, dat vond ik toch wel heel erg apart. Als je dan door zo'n luxe heen loopt. En ja. dat soort bordjes aan de ingang van de tuinen ziet. Ja, ik kan me voorstellen. En uh, het schip waar jij op... Uh werkt. Ja, dat, dat, dat was de Oranje. Ja, de Oranje. Daar heb ik wereldreizen meegemaakt. Uh, was dat zo'n oude cruiseboot, of niet? Ja, uh, eigenlijk wel. Nou, het was in die tijd, in de jaren zestig, was dat uh, voor zowel emigranten uh, als uh, mensen die dus echt die drie maanden aan boord bleven, zeg maar. en uh, ja, Je ging dan naar Miami, dan door het Panama kanaal, en dan naar uh, Tahiti, yeah. uh, Nieuw-Zeeland, Australië, en dan via Singapore. India en zo door het Suezkanaal, Middellandse Zee. En dan in zuid uh, werd je weer aangemonsterd voor de volgende reis. En dan ging je naar Amsterdam en dan uh, was je weer een week of twee thuis. Dat geweldig. En, en hoe lang heb je op de, op de grote vaart gezeten? Nou, ik heb ook drie jaar gevaren. <laughs> maar dat is toch periode. wel stof voor, stof voor verhalen dan, hè? Ja, dat wel. Ik heb heel veel gezien en uh, meestal dan alleen de, de havens. En zodoende had ik het plan opgevat ooit nog eens een keer een wereldreis te maken... met mijn echtgenoot en dan uh, maar uh, wat meer van het binnenland te zien. En dat hebben we dus drie jaar geleden gedaan. Ja, ja. En um, je was assistent kok, vertelde je? Ja, kok. in de tijd, ja, tijd. Ja, ja, ja, ja. En werd je op een gegeven moment volleerd kok? Ja, ik heb dat uiteindelijk negen jaar gedaan. Uit uh, drie jaar van gevaren dan. En de rest in uh, Amsterdam in Hotel Europe en in, in Hilton heb ik dan gewerkt. En uh, ja zo op de, klam, de ladder opgeklommen zeg maar, tot uh, Chef de Partie uiteindelijk. En uh, op een gegeven moment daarmee gestopt omdat ik uh, wat anders wilde doen. Ja, ja. En was het leuk om voor zo'n... Uh, want hoeveel mensen zaten daar op de Oranje? Uh, daar konden maximaal 1200 passagiers op. En jij was en de baas dacht, voor alles van, de, van de hele keukenafdeling op een gegeven moment? Uh, Je had dus uh, een, groot, een vrij grote keuken natuurlijk. Je ja. had in totaal 400 man personeel, daarvan dan een groot deel matrozen en uh, stewards. En we hadden dus uh, uh, Chinezen aan boord die dus uh, voor yeah. de bediening uh, zorgden, zeg maar. Grappig. Het waren meestal Singapore-Chinezen en uh, ja hoeveel koks precies, dat durf ik niet helemaal te zeggen. Maar we hadden al gauw een man of 25, 30, denk ik totaal, ja. En jij was op een gegeven moment chef van die groep? Nee, nee, nee, nee uh, leerlingkok dus, hè. Dus je hebt in een keuken... Ja, maar je vertelde aan... dat je op een gegeven moment aan het doorstomen was, of niet? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja dat klopt. Maar dat heb ik dan uh, aan de wal oh, gedaan. Dat uh, de zeg maar uh, het moet toch wel een, een, een bijzonder gevoel zijn... om in zo'n zo keuken voor 1200 man te koken? Ja. Ja, ja, ja. Maar ja, dat, uh, kijk, met zoveel mensen maak je dus allemaal wat klaar. Ja. En uh, op die manier uh, uh, ja, komt het toch allemaal op tafel, om het maar zo te zeggen. Ja, ja. Ik heb daar heel veel aardappels bijvoorbeeld uh, in verschillende vormtjes, bijvoorbeeld vormen gesneden. Bijvoorbeeld, hè, want je hebt dan ja. heel veel soorten aardappels. En, en nou ja, goed, in ieder geval, je, je kunt het doen in, in chips, zeg maar, maar ja. ook in andere vormen. Ja. En uh, ja, groentes en, en alles. Uh, sauzen, vis, uh, vlees. Ieder heeft zijn eigen onderdeel in de keuken. Je hebt ja. vier parties in zijn keuken. En Gerard, uh, als ik je mag onderbreken, wat, na, na, wat ben je aan vaste wal gaan doen? Ook blijven koken? Ja, dat heb ik dus gedaan uh, totaal alles negen jaar. Dus zes jaar aan de wal. Uh -huh. En uh, daarna kreeg ik dus, uh, uh, doordat mijn broer bij de luchtmacht uh, werkte als vlieger, uh, kreeg ik uh, interesse in de verkeersleiding. En dat ben ik uiteindelijk gaan doen. Ja, ja. Dus ik ben uiteindelijk verkeersleider geworden. Ja. Je bent wel uh, in beweging gebleven dus, met, met, met boten en vliegtuigen en zo. Ja, ja, ja precies, ja. dat uh, trekt nog steeds. <laughs> ja. en, nu? en nu? Nou, nu ben ik parttime, uh, omdat ik uh, gepensioneerd ben, parttime bezig uh, als chauffeur. En uh, op dit moment rij ik dus in een grote vrachtauto met uh, suikerbieten naar de fabriek in Dentloord. En uh, daar breng ik mijn tweede vrachtje nog weg en dan ga ik weer naar huis. Dus je, bent, je hebt zo'n beetje alle vervoersmiddelen wel gehad? Help. Ja, ja, inderdaad. Ja, ja. Ja. Maar dat is meer een hobby, het vrachtauto rijden. En dat heb ik dus kunnen doen doordat ik dus dan, uh, ja, vroeg met prepensioen ging. Want als verkeersleider ga je met 55 jaar al met pre-pensioen. Mm -hmm. En uh, ja, dan ga je gewoon allerlei leuke dingen doen. Ja. Maar dan moet ik jou dus... ook nog even als laatste vraag stellen, Gerard. Want het. We hadden hier voor Piet aan de lijn, die, is, die heeft ook op de grote vaart gezeten in zijn ja. toen hij begin twintig was. Ja. Maar, maar het is hem nooit gelukt om een deftige dame aan de haak te slaan in zijn, zijn uh, matrozenpak. <laughs> ben jij wel ooit vanuit... vanuit uh, hoe heet, hoe heet de, de keuken ook weer in een schip? Uh, heet het Hoe de keuken de keuk in de schip heet? Nou, het schip heet Oranje, maar de keuken is... De, heet dat de, de dus de keuken. Heet dat kombuis? Wat zeg je? Heet dat kombuis? Nee, de kombuis dat is meer een, uh, een keuken binnen een, uh, een coaster of een, uh, ja, ja, ja. een uh, kleiner schip, zeg maar. Oh, ja. En dat is dan meer een, een keuken voor het personeel. Oh, ja. Die hadden wij dus ook, want wij aten dus ook, uh, zeg maar, uh, voorin uh, op de Oranje. En daar had je dus inderdaad een kombuis. Oh, ja. Ja. Maar, maar ben, je ooit, ben je ooit de keuken ontsnapt en, en naar de eerste klasse gegaan en, en, en, en heb je een deftige ja. dame aan de haak geslagen? Is het jou wel gelukt? Nou, een dame aan de haak geslagen aan boord was heel lastig. Ja. Uh, als die in de haven lag, dan kon dat wel eens lukken. Ja. Maar je mocht eigenlijk als uh, bemanningslid nooit uh, in de passagiersgangen op dekken komen. Dus die, die en, film, uh, de Titanic, waar dus die, die jongen uit de laagste, de, de shower, uiteindelijk het mooie meisje verover, dat is echt fictie. Dat ja. is in het echt helemaal nooit gebeurd, dat nooit. Jammer zeg. Nou ja, ik, ik ken wel uh, een uh, matroze die dat wel gelukt is. Oh. Want uh, we kwamen natuurlijk bij elkaar en uh, op een gegeven moment zaten we dus in, uh, dat was in... Christchurch, dacht ik dat dat was. Ja. En toen lag uh, het in de haven dus. Maar ja, Nieuwe daar Zeeleven waren natuurlijk ook nog steeds passagiers aan boord. <laughs> en uh, op een gegeven moment hadden we dus uh, ja, redelijk drank op. En toen was er eens een matroos die zei van... nou, ik ga wel even een meid versieren. Nou goed, die ging dus uh, belde het schip in. En dat is hem dus ook gelukt om een aan de haak te slaan. Ja. Kijk, dus het, het kan. Het kan toch. We het houden hoop. <laughs> okay. Ja hoor, het, dat ja. kan. Zeker. Gerard, dank je wel <laughs> voor je verhaal. Oh. Oké, okay, graag gedaan. Goeiedag met je programma. Jo, dag. U kunt bellen 0800 1121 uh, amerika daar hebben we het over. Maar inmiddels over uh, bootreizen, dat kan natuurlijk ook. Um, heeft u een roadtrip door Amerika gemaakt? Of bent u in Amerika geweest? Onlangs heeft u daar gereisd, heeft u daar verhalen over? Daar gaat het over. Um, 0800 1121. u kunt gratis bellen. Um, doe dat. Heleen, goeienacht. Ja, goeienacht. Nou, ik ben van... 58 tot 62 in Amerika rondgereisd. Yeah. En heen ging ik met een um, vrachtschip. Yeah. En uh, doordat we ook stormen onderweg hadden waar we moesten uitwerken, het heeft het dus drie weken geduurd. So. En die ging van Antwerpen naar Houston. Oh, ja. Maar ik moest niet in Houston zijn. Dus ik ben op de bus gestapt. En heb drie dagen en nachten in de bus gezeten mm -hmm. naar Baltimore, waar ik uh, iemand op zo wou zoeken. oh ja. en um, Wie, ja, wie, wie ging dus, je dan hè? opzoeken in Baltimore? Nou ja, daar, daar had ik een vriend zitten die ik ja. wou opzoeken. Die was daar. Nou, dan ben ik daar geweest en vandaar ging ik door naar Ann Arbor, Michigan. Mm -hmm. Waar ik familie had, ben ik daar naartoe gegaan. Uh, maar toen ik, had ik ook een uitnodiging gekregen van een Engelse familie. waar ik mee op die boot had gezeten, op die vrachtschip. Oh, wat leuk! Die hadden me uitgenodigd voor uh, met kerstmis te komen in Austin, Texas. Oh. Dus dat heb ik toen gedaan. En allemaal met en, de Greyhound? Uh, ja, met de Greyhound. En, uh, nou ja, die Greyhound. En toen moest ik van Annabelle naar. dat was de Detroit, daar, geloof ik. En ja. Toen was er een vreselijke stormen onderweg en de hele bussen... alles was door de war en niks ging meer op tijd. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja, wat moet ik nou hier... En uh, nou ja, toen was er op een gegeven moment een bus die nog wel ging. De ene ging naar, ik weet niet meer wat voor plaats, Florida misschien, maar een andere ging naar Laredo. Ik denk, nou ja, dat klinkt Spaans, dat zal wel in de buurt van Texas liggen. Dus ja. laat ik die bus maar nemen. <lacht> nou ja, dat bleek ook goed te zijn. Wat grappig. En uh, tot mijn stomme verbazing was mijn koffer... Ja, die, die was eigenlijk uh, meegenomen, maar die was er nog eerder dan ik. Dan ik. Oh. Nou ja. Uh, goed, ik ben uh, toen... Ja, het, het was uh, heel vroeg in de ochtend, dus... Maar Helene, één even... seconde, want dan moet ik iets meer beeld krijgen. Want hoe oud was je toen, tussen 58 hmm, en 62? Oud, zo in de, in de dertiger jaren zo. Zo in de dertig. En, uh, maar het was in die tijd was het niet... Um... Uh, uitzonderlijk dat een, een, een, een dame alleen door Amerika trok, op die manier? Nee, nee? dat was niet uitzonderlijk. Oh, oké. Okay. Maar ik, ik had natuurlijk bijzonder weinig geld. Ja. Want, ja, laten we zeggen, uh, acht gulden voor, een do, voor, uh, voor één dollar, hè? Mm -hmm. dat, dat was een groot verschil. Ja. Dus dan had je niet veel als je wat mee, bij je had. Nee, ja, ja, het was duur toen. Amerika was heel duur toen. Ja, heel ja, duur. Ja. Nou ja, en ik heb daar heel gezellig gelogeerd bij die, bij die familie. En toen heb ik daar ook een, een, een, nog, ook nog een goede baan gevonden. Dus toen ben ik oh. daar gebleven. En wat, wat ging je worden? Nou ja, ik, ik was sociaal werkster. En toen heb ik op een soort medisch opvoedkundig bureau... Nou ja, het was een beetje anders, maar dan leek het op. Daar heb ik toen een baan gekregen. En um, toen was er daar ook van de universiteit uit, of ik weet niet precies... of een toneelvereniging. Daar werd opgevoerd de dagboek van Anne Frank. En toen werd ik gevraagd als, als adviseuze voor ja. dat, uh, dat toneelstuk. En dit was allemaal begin jaren 60? Ja, 58, 90, ja, ja. zo die tijd. Op welke plaats en... zijn we nu inmiddels waar u toen dat, was Dat was in Austin, Texas. Austin, Texas, ja, ja, precies. Ja. Nou ja... En omdat ik natuurlijk zelf... We hadden allemaal onderduikers, dus ik had dat helemaal meegemaakt. Mm -hmm. Dus daar kon ik wel over adviseren. Dat wil zeggen geprobeerd. Want het was bijna onmogelijk om die Amerikanen... enig begrip bij te brengen voor de situatie in de oorlog in Nederland. Ja? Maar ja, goed. Maar terwijl zij toch uh, daar mee hadden gedaan, het Amerikaanse leger wel, maar dat was het leger en die vochten. En dat was niet een bezet gebied. Ja, ja. En onderduikers en, en al die toestanden. Dat viel ze dat niet was... aan... De, de, maar hoe ging dan die opvoering van Anne Frank? Ja, die, dat, dat ging reepen. Ik zat natuurlijk het dagboek van Anne Frank en dat ja. hebben ze opgevoerd. Maar daarna moet je toch wel eens een soort van begrip hebben van de situatie, of niet? Ja, maar laten we zeggen... De... de... De kleding en de aankleding en allerlei andere dingen die er nog bij kwamen. Ja, dat, dat, dat, dat viel niet in, in, in aarde. Dat, dat, dat, dat pikten ze niet op en dat wou ze geloof ik ook niet doen. Mm -hmm. Want om lelijke kleren aan te trekken op een toneelstuk, daar hadden ze geen zin in. Mm -hmm. <laughs> nou ja, ja goed. Dus het was maar... een, het was een, u heeft als, als adviseur van dat project, het was een soort halfgeslaagde exercitie. Het was niet helemaal niet helemaal wat ja. ik ervan dacht. Maar goed, dat is toch een interessante beleving. Ja. En toen heeft u nog een paar jaar daar gewerkt dus, uiteindelijk. Ja, heb ik ook. En, maar op dat op die toneelvoorstelling, nou ja, toen was er ook, ook iemand, nou ja, een, een keurige man dacht ik. En, en die was geïnteresseerd en die, die vroeg me uit eten. Kijk. Nou ja, in die tijd had ik niet zoveel geld, dus een tijdje dat ik zou krijgen dat, dat lokte me wel. <lacht> dus... Ja meegegaan, ja. maar ja, ik was natuurlijk, ja, je bent Holland in die tijd gebend, dat was anders dan in Amerika. Ja. En je maar en bereden, maar ik denk, ja, dan komt er eindelijk een restaurant, hè, hier in die plaats. Maar je maar, maar en je maar en toen ging hij ergens nog wat drinken, en had ik er helemaal geen zin in. En eindelijk reden we weer ver, ik ga nou, gaan we eindelijk eten. Want het was laat en ik had honger. Nou ja, en toen reed hij helemaal... In, in de rimboe, in het niks. En ja, hoor, daar, daar, daar, daar kwam de apen te de mouw. Daar wilde hij dus uh, vervelend doen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Mm -hmm. Nou, daar voelde ik niks voor. Dus uh, ik uit die auto... ja. Oh, een Opdringerige en... Amerikaan was dat. Huh? Een opdringerige Amerikaan. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, goed. Dus ik uit de auto. En dan stond ik dan in dat bos. En, en, en zegt nou, uh, ik vluchtte weg dat bos in. Nou, maar ja, toen zeg. dacht ik... Ja. Wat ja, nou ben ik helemaal in een rimboe. Ja. Ver van de bewoonde wereld aan. Ik zag oh, oh, oh. geen enkel licht meer. <laughs> Het was 12 uur straks of, of zoiets eigenlijk. Mm -hmm. En ik denk, ja, uh... en, en die auto die reed toen weg. Echt waar? Toen dacht ja, nou sta ik hier. En ze hadden me gezegd, ja, de rimboe buiten. Uh, nou ja, wat ik dan de rimboe noem. Mm -hmm. uh, je kan of gespuis treffen of uh, um, gevaarlijke dieren. Of oh, slangen nee. of weet ik veel wat. Dus ja, geen van tweeën was aanlokkelijk. Nee. Dus op een gegeven moment kwam de, de auto weer aan. En toen dacht ik, ja, dat is misschien diezelfde. Mm -hmm. Wat riskeer ik nou meer? Hier te staan of toch maar in die auto te stappen. Mm -hmm. Nou, het was inderdaad, het, het was hem weer. Dus toen ben ik toch maar het papier opgedaan En toen heb ik hem ernstig toegesproken. <laughs> en ben weer in de auto gestapt. Nou ja, toen heeft hij wel begrepen dat hij... Zijn, ik, jullie, zijn jullie uiteindelijk getrouwd? Nee, oh. hij heeft me teruggebracht naar oh. Austin naar ja. in de buurt. En op het moment dat, ik, dat hij langzaam reed... en dat hij ineens weer de hele verkeerde kant op ging... dacht ik, ja, nou is het genoeg. Toen ben ik uit de auto gesprongen. Jeetje, wat een ik reed toch langzaam. Dus hier ga ik niet weer opnieuw de remboe in. Nu is het genoeg. Nu wat ben een ik had en, huizen en, omheen. En, <laughs> en um, Want mo ik moet zo nog wat andere mensen die staan te trappen ja. om een verhaal te vertellen. Be uh, bent, u, bent u uiteindelijk weer in, in Nederland beland? Ja, oh, ik, dat ben, ik ben naar San Francisco geweest. In Colorado Springs. En ik heb een paar jaar in San Francisco gewoond. Ge maar dat was dus ook, laten we zeggen, in, in, in, in dat Texas... Ja, dat was een mevrouw, die, de man was in het leger, maar die lag op sterven daar in het ziekenhuis. En ze had vijf kinderen en was naar hem toe gegaan. Maar kon alleen maar wonen in een oude bus nou ja, ja, dat, dat zijn akelige dingen die ja, je dan ja. niet gewend bent, zulke ja, dingen. Hè? Dat hebben we hier ook gehoord, het eerste uur, dat dat soort dingen nog steeds gaande zijn. Mensen die... We Baan ja. kwijt zijn en zelfs in tenten in een bos wonen. En als laatste, um, de vraag: heeft u nou voor altijd een liefde voor Amerika eraan overgehouden aan dit, aan dit wonderlijke? Aventuur? Nou, liefde niet. Dat ik ben want... op een gegeven moment oh. ook weer teruggegaan. Maar uh, ja, uh, een, je, ja, ik heb het land wel leren kennen. Ja, ja. Hè? ja, ja, ja, ja. En uh, dus ja, uh, er zijn positieve en negatieve dingen in Amerika. Ja, nou dat lijkt me een, dat lijkt me een, een hele realistische en goede afsluiter. Positief en negatief. Ja. Okay. Dankjewel hè ja. en nog een hele ja. goede nacht. Ja. Dag. Um, ik zag dat Ed belde en Ed is op Woedstok geweest. Goeie nacht, Ed. Ed, goeie Oh, ik krijg nu door dat we eerst mevrouw Van Andel gaan spreken en dan Ed. Mevrouw okay. van Ando, goeienacht. Goeienacht. Ja, ik tuimelde zomaar in het verhaal van die uh, kok die aan boord van Oranje had gevaren. En toen werd ik helemaal klaar wakker, want dat heb ik ook gedaan. Maar niet uh, aan boord, uh, niet uh, in de keuken, maar ik was uh, de tikjevrouw van de purser. Dus maar jullie hebben misschien heb... samen, op, um, samen op die boot gezeten, op het schip gezeten? Dat zou nou best wel eens kunnen. Nou, ik, ja, zeg. Was in, ja, in, in 1960 en 1961. Ja, ja, maar ge Gerard had het, het daar het ook het over, ja, in die tijd. Het andere verhaal is dat ik na mijn gymnasium... heb ik een studiebeurs aangevraagd voor Amerika. En dan is het in 1954. En die studiebeurs heb ik gekregen. Mm -hmm. Dus ik heb een jaar in North Carolina op een college gezeten... Ge als de enige buitenlandse student... En eh, ik had een leven als een prinses, want iedere weekend gingen we met eh, een ander eh, gezellig meisje naar huis eh, om eh, de, haar familie te leren kennen. Geweldig. En na afloop, ja. ik, ik had een Rotary eh, beurs, beurs ja. van de Rotary. En na afloop heb ik een reis gemaakt door veertig staten van de ene Rotary familie naar de andere. Wow. Dat wil zeggen met mijn Rotary Advisor, degene die dan verantwoordelijk voor mij was dan in Greenville, die heb ik een, een reis samengesteld. Mm -hmm. En hij heeft dus naar al die uh, steden waar ik dan uh, een stop wilde maken, heeft hij gezorgd dat daar een brief naartoe ging... Uh, en met natuurlijk een overdreven verhaal... Ja. over een buitengewoon interessante, leuke jonge dame. Enzovoort. Maar dat en was u natuurlijk ook wel. in die tijd, toch? Ja, <laughs> nou, ik was 19. Ja, dat, ja. Kan, dat kan ook nou, buitengewoon. Ja. Er zijn buitengewoon interessante dames van 19, die bestaan natuurlijk. Maar 40 ja, ja, ja, ja. staten. Nou, 40 staten. En, en hoe en lang en heeft u daarover drie gedaan? Drie maanden. Dat is razendsnel. En ja. En... Uh, dat wil zeggen dat je dus van, van plaats naar plaats ging mm -hmm. en dan ving een Rotary familie daar op. Het was iedere keer weer heel spannend om te weten ja. of, of er wel een familie stond en hoe ze waren. En zo heb ik in, in Californië in Eureka mm -hmm. heb ik ge, uh, een weekend doorgebracht bij een taxidermist. Dat was een meneer die uh, uh, gestorven mensen mooi maakte. Oh. En, en hij, hij liet me dan ook gestorven zien in kisten... Jeetje. die er dan uitzagen, uh, helemaal in, ja, van, de, van, die, van die kantjes en randjes... Oh, ja, ja, ja. en mooi opgemaakt. Dat was de gekste. Maar ik heb ook in Yellowstone gezeten, daar vlakbij, uh, op een ranch. En uh, voor het eerst op een paard, een tocht gemaakt. Maar wat een fantastisch avontuur. Ja. En hoe verplaatst je zich? Wat zegt u? Ik was in mijn eentje. Ja, en hoe verplaatste u zich uh, van familie naar. Met de Greyhoundbus. Ook met de Greyhoundbus. Ja. En dan ging ik altijd recht achter de chauffeur zitten. Ja. Uh, want dat vond ik een veilige plek. En heeft u in uh, al die families en al die plekken waar u toen geweest bent. Heeft u daar contact aan overgehouden die, die langer zijn ja. geweest? Ja. Uh, zelfs ik heb één vriendin. Mhm. Mm die uh, nu in Californië in Vallejo woont. Ja. En, en die, daar ga ik elk jaar naartoe. Want mijn, mijn dochter woont nu in Californië. Uh, ja, aan ja. de kant van Nevada. En dan uh, haalt Sally mij af van, mm -hmm. uh, van het vliegtuig. En dan komt Marieke mij halen bij Sally. Wat leuk. En dat is, nou na al die jaren, dat is ongelooflijk. Ja, fantastisch. En... Um... Heeft u uw dochter ook geïnfecteerd met uw Amerika-reizen? Nou, mijn dochter die woont daar. Ja, maar is, is zij ook op een of andere manier... Hoe is zij daar beland? Omdat ze een... Ja, dat is een heel gek verhaal. Ze heeft een Cubaan ontmoet. Ja, dat moet, moet je ook nooit doen, een, een Cubaan ontmoeten. Is daarmee ja. in gegaan uh, in Californië. Uiteindelijk... Uh, was dat was dat toch niet de ware? En nu is ze getrouwd met een, uh, een Israëliër die Amerikaan is geworden en ze hebben een kindje van vijf. Ja ja, dus u en gaat... ze woont helemaal buiten mm -hmm. en ze heeft uh, van haar stuk tuin, want ze hebben er allemaal uh, vrij grote gebieden waar hun huizen op moeten staan in verband met de bronnen die in Californië zo dikwijls uh, zijn. Mm -hmm. Um, daar heeft ze een stuk van 50 bij 50 laten omploegen. En een heel hoog hek eromheen laten zetten. En dat heeft ze verdeeld in 12 stukken. Ja. Yeah. En nu is zij opperhoofd Volkstuintjes, mevrouw. <laughs> ja. En negen stukken heeft ze dus verhuurd aan uh, uh, bekenden en buren. Dat is toch de Hollandse dieren. handelsgeest, hè? De, de, de, de, de expansie van de Volkstuintjes in een heel groot. Uh, in Californië. Ja. Ze eten dus, zij koopt in en ze weet hoe je moet zaaien en, en, en wat voor spullen je moet hebben. Wat leuk. En, en ze eten dus de hele winter uh, en de hele zomer uit hun eigen tuin. Wat leuk zeg. En um, wat ik u nog wil vragen, bestaat dat nog? Um, wat? De rotary families waar je langs kan reizen? Dat weet ik niet. Ik heb dat nog heel lang volgehouden om met hen contact te hebben, maar... Ja, ik ben nu 77. Ik was ja. toen 19. Ja. En al die mensen zijn dood. Ja. Ja, behalve uw, vriend behalve, behalve, behalve uw vriendin Sally in Californië. Ja, maar die was even oud als ik. Ja, ja, ja. En dat was een van die adressen waar ik dan uh, een, een weekend doorgebracht had. En dat klikte zo ontzettend goed. Ja, maar het is natuurlijk de leukste manier om op reis te gaan... is om bij gewone mensen die daar wonen een beetje te gast te ja. zijn. Hè? Dan ben je niet zo'n toerist. Dan ben je echt gewoon... Even deel maar van het land. Ik kan het nou niet meer durven hoor. Nee, nou. Amerika is zoveel gevaarlijker geworden. Ja? Ja. Ja, ja ook een beetje vanaf waar je bent natuurlijk, hè? Ja, maar je ja. kan niet meer op je blauwe ogen geloven. Nee. En, en, en mensen vertrouwen weet ik. Nou, maar ook weer wel. Ik Want ik, ik zit namelijk met mijn huis op zo'n woningruil-website. En dan, ja? dan ruil je met wildvreemde mensen, ruil je je huis. Ja. Het gaat altijd goed. Ook in Californië heb ik dat wel eens gedaan. oké. Okay. Dus, dus mevrouw van Andel, hou, mee, hou hoop. We houden hoop. Ja, ja, ja. ja. In de, in de... Nee, maar ik ga ieder jaar toch naar mijn dochter. Ja, nee, u hoeft ook niet meer naar familie. Naar, uh, ik ben net familie naar familie. Ja, nou, wat goed. Um, nou, wat leuk om dit allemaal te horen. Maar de, de, de, dat, die, dat die jongen daar op de oranje zat... Ja, en ik zat dus boven deks. Ja, en hij zat onder deks en hij mocht niet naar boven, naar de deftige dames. Maar, uh, nee. hij, hij heeft nou, maar u... ik heb meegedaan met, uh, met een musical die een van de oh. matrozen in elkaar gedraaid had. Oh, maar Gerard, Gerard was, was ko leerling kok, hè? Er was geen matroos. Maar heeft, nee. hij, wel, heeft hij goed gekookt toen voor u in, in 1960 op het schip? Was het lekker? Oh, het, was, het was heerlijk. Nou, Gerard, maar het als je was, nog luistert... Je hebt heel erg lekker gekookt in 1960 op het schip. Dat is van, toch ja, fijn. 60, 61, ja, 60-61. 60-61, ja. in de cursus office gewerkt. Ja, nou, grappig. Dat is en, toch en interessant. En ik had ook heel goed contact met de Chinezen. Mm -hmm. En uh, af, af en toe kreeg ik ineens een bord met, uh, met Chinees eten op mijn, op mijn hut. Wat een leuke tijden moeten dat geweest zijn. Oh, uh, het was van. Ja, want nu stappen we in een vliegtuig... en dan zijn we zeven uur later op de plek van bestemming. En hebben we, behalve dat we opgepropt hebben gezeten... in zo'n airconditioned geruimte met plastic voedsel... hebben we natuurlijk niks meegemaakt. En toen was de reis zelf was al een avontuur. Ja, en je ja. kon uren... Als je, als je geen dienst meer had, kon je uren over de reling hangen... en naar de zee kijken, die groene zee. En dan af en toe met die dolfijnen die meezwommen... En, en, en, en die meeuwen... Het, nou, ik, ik heb genoten. Ja, ik hoor, ik, hoor het, ik hoor het nog aan u dat het een goede ervaring is geweest. Ja. Mevrouw Van Andel, dank u wel. Alsjeblieft. Een nacht. en een groet aan Sally en aan uw dochter. Ja, dank je wel. Oké, dan Ik het Nou, krijgen we dan wel Ed die op Woodstock is geweest? Ed? Ja, ik had het op de batterij nog, uh, <laughs> nog ja. volhouden. Zeg ja. wat ik uh, eigenlijk wou zeggen. Weet je ja. wie het voorbeeld is van uh, Bruce Springfield? Nou. Nou, dat is Joe Kokker, hè? Oh, je bedoelt dat, dat uh, Bruce Springsteen... had, had Joe Kokker als zijn voorbeeld. Ja, dat is eigenlijk dezelfde stem, de rauwheid. En uh, ja, zoals met With a Little Hell, Bad my Friend en High Time We Went. Ja, ja, ja. Ik heb het gewoon een klein beetje echo, maar dat geeft niet. Wij horen jou heel goed, uh, Ja, Ed. nou, ik wil eventjes... Uh... Maar Ed, vertel nou even over Woodstock. Jij bent Ja, geweest. dat is maar kort. Ik ben er één dag geweest, want ik was zat in Amerika. want uh, tante woonde da woont daar. Mm -hmm. En dat was in 1969. Uh, ik heb dus die. Uh, hoe heet het? Uh, Janis Joplin meegemaakt: uh, The Grateful Dead. Jimi Hendrix die kwam helemaal stond het toneel op. Die ging met zijn tanden spelen, Die kreeg een opschonemieter van de stroom. Die ging lang uit. Ik heb wel krom gelegen, hoor. Maar uh, ja, ik had toen eigenlijk... Uh, had ik nogal lang haar. Ik had zo'n juist met die gable knopen. Maar Ed, had jij door toen je daar was... dat je, nou ja, toch geschiedenis aan het meemaken was, of niet? was, ja. je, was je daar te stoned voor? Nee, nee, dat viel wel mee, hoor. Ik heb een paplooetjes genomen, ik heb daarna nooit meer gerookt, maar dat ging daar, uh, ja, dat was de Flavelpauwel periode. Ik had ook zijn opadbroek, met en die hoge, hoge hakken, ja. die schoenen. Ja, dat was gewoon een mooie tijd. Maar ik wou eventjes uh, even door. Ik oh. ben in 97 ben ik uh, teruggegaan voor oh. een maand, yeah. Want mijn tante die woont uh, bij Dana Point, San Juan Capistrano. Dat is het uh, Spaanse gedeelte yeah. van Los Angeles. En ik ben toen, uh, eigenlijk liep ik in Venice Beach, waar ik wel achter ben gekomen dat men zegt dat de oude hippies in San Francisco woont. Dat is niet waar. Mm -hmm. De oude hippies, die wonen in uh, Venice Beach. En hoe ben ik daar tot ontdekking gekomen. Yeah. Ik liep daar met mijn vrouw en mijn kinderen. En liep ik daar en ik hoor opeens, ja, dat zijn houten huizen allemaal, een beetje de oude stijl uit de vijftig en zestige jaren. Aan, aan, aan zo'n kanaal. En ik liep daar langs en toen hoorde ik opeens. Hé, hey Ed, hey Ed, ik kijk en ik denk, wat zie ik nou voor een oude kerel? Ik verrek zich, ben jij dat beeld? Nou, dat waren al die oude hippies die ik mee heb gemaakt. Die waren ook toen nog jong. Nou, we moesten binnenkomen en uh, nog helemaal maar, in de maar stijl. Maar wacht even, Ed, want je gaat, kleding. Ed, Ed, wacht even, je gaat nu heel snel. Je was op Woodstock met je oude hippievrienden. Ja. En je loopt bijna dertig jaar later, door ja. een plaatsje in Californië aan het strand. Dat is uh, Venice Beach. Dat is heel, heel bekend daar. Ja, ja, maar je loopt daar? Ik en kon... ik hoor opeens, hoor ik roepen, hij, Ed... Je hoort opeens, hij, hey Ed... Ik. Ik kijk achterom. Ik zeg, nee, toch. Ik zeg, ben jij dat bil? Ja, zegt hij. <lacht> Wij wonen hier namelijk nou met de hele communie. En nou uh, ja, we mo mochten naar binnen of besieten. En uh, het hele spul kwam bij elkaar. De barbecue werd opgezet en alle oude... Maar, maar, de, maar de, al die oude hippies, die waren nog bij, met, bij elkaar in, in, de, in de Ja, ja. ja, kijk, niet, niet alles, maar toch wel, uh, toch wel een stuk of twaalf, uh, dertien stuks. Maar hoe herkenden ze jou? Dan heb je, had je nog steeds lange haren en je houdt je touwtjejas of zo? Nee, helemaal nee. niet. Maar nee, wat, ben je niet veranderd maar, in 30 jaar? Ja, nou, 30 jaar. Ik denk, hoe ken dat nou? Nou, ik, ik, ik ken er een paar. Nou, we hebben we, we, we, we weer allemaal muziek gedraaid. We werden uitgenodigd. We, nou, we hebben met z'n allen. Het was weer één commune. Nou, dat was natuurlijk heel leuk. Dat was een uh, gewaarwording. Ik, ik zeg, ik dacht dat jullie allemaal in San Francisco woonden... Nou, zeg, dat is niet waar. Zitten, dat zijn zure gaten, hippies. Dat zijn niet de echte. Ja, ja. Dus de, maar, de echte, die wouden dus gewoon die Venice Beach. Maar waren dat de Nederlandse hippies? Nee, dat waren Amerikaanse. Ja, ja. Wat leuk ja, zeg. Want het uh, was wel zelfs zo in voetstokken. Het was bloedheid die dag. Nou, je het hele zootje ging zwemmen, al die meiden, die jongens, jouw, ik ook natuurlijk, alles was geen zo oud water in, dat was gewoon. Ja, ah, die goede oude tijd Ed, en, en ik ja, ben opgegroeid Ed. in een tijd dat iedereen met, met zwemkleding het, het water in ging, verschrikkelijk. Ja. Maar daar niet. Ja, weet nee. ik, dat was toch de seksuele revolutie daar. Daar ja. smoke just de poke daar, hè. <laughs> maar wat ik zeggen wil, ik, ben, ik ja. heb daar ook mooie reizen gema gemaakt. Mm -hmm. Ik ben dus eigenlijk afgezakt naar San Diego. Ik ben mm -hmm. naar Sedona geweest, het Indianenreservoir. Flagstaff, dat is een, een, een, een, een, een cool stuk, een, ook heel vreemd. dus is een stukje land met bos, wat heel cool is en wat midden in de, in de, in de hitte zit. In oh. Arizona. Oh. Nou, de Grand Canyon heb ik gezien. Mm -hmm. Ik heb nog eigenlijk nog in San in Juan Capistrano heb ik nog dat hele oude station. Van voor de oorlog nog gezien. En uh, nog, wat, uh, nog wat oude ja, het is een oude melkbar. Jij hebt de wereld gezien, hè? Uh, Route 66. Ed. Hey, maar Ed, wat ik wil toch nog even terug naar die, die laatste hippies, want moeten zo moeten we eruit. Um, heb je nog steeds contact met de oude hippies? Ja, ik heb nog wel contact via mijn tante. Hey, en wat, wat doet een oude hippie nou zo vandaag de dag om aan azen... zijn... Nou, wat doet hij overdag, de oude hippie? Nou, dat zal ik je vertellen, wat hij doet. Als je daar naar een Beach gaat, dat is in, in, in Los Angeles, want ik liep daar. Mm -hmm. Ik zeg, wat is dat hier? Ik zeg, het lijkt wel een grote markt. Nee, zegt hij, dat is namelijk een garage sale." Daar kun je namelijk stukjes huren... En ook de mensen daar, die verkopen gewoon alle spullen van zolder en wat ze hebben. Mm -hmm. en, daar, en daar wordt handel ingedreven. En hij verzamelde ook allemaal oude spullen. En hun gingen daar zitten om die spullen te verkopen. Dus dat is wat de oude hippies doen. Die verkopen een beetje spulletjes aan elkaar. En, ja, en... een beetje handelen, een beetje has. Je, je kent het allemaal wel. En, het is, en is het nog steeds uh, love and peace? Is het nog steeds naakt zwemmen? En, en, uh... Nee, dat niet. Ze leven nog echt in die sfeer. Ze houden het vol. Ja, ze houden het vol, maar dat, uh, ja, de, de, die zitten gewoon een beetje in, in de losse handel. Dat is wel leuk. Maar wil jij daar niet ook, oude... neer, wil je, laatste vraag, Ed, wil je daar niet ook strijken tussen de oude hippies? Of bevalt het je wel nu in de Hollandse herfst? Met ik ik, ik, ik vertel, ik woon nou in een boerendorp. Ik ben zelf oh. geboren op de met bij de merk. En nu woon je in de boerendorp? Ja, en wij kwamen bij Fantasio. In Fantasio, dat was uh, op de Presenter. hendrikade hmm. Dat was de kleermakerij van die hippies. En boven kon je dus uh, waterpijp roken. En ik bouwde een discotheek, zoals de Lucky Star en Ken Ken. En we zijn met een x-aantal gasten uit de horeca. En, uit... en dus eigenlijk ook van de... Van de muzikanten zijn we daar naartoe gegaan. Ja, ik okay. kwam in, in op het Frederiksplein met Wally Tax. En, uh... Ed, sorry, ik moet je onderbreken, want onze ja. uitzending is bijna afgelopen. Ik kan nog uren ja. naar je luisteren. Uh, dankjewel dat je belde en ik wens je een goede nacht. Ja, oké. Okay. Dankjewel Ed. Oké, okay, joh. Ga ik nog heel snel een mailtje voorlezen van Corrie. Uh, die heeft iemand, een Amerikaanse dame, ontmoet in de jaren zestig waren toen beide 40 jaar mooie dagen meegemaakt. Later hebben mijn man en ik haar opzocht in Upstate New York. En dan volgt een langere laas. En waar het op neerkomt... Um, morgen ga ik haar bellen of ze ook last heeft van Sandy. We zijn beide 80 jaar heerlijk verre vriendschappen. Ja, die Sandy toch. Volgens mij gaat ze langzaam liggen, Sandy. Alhoewel het gevaar nog niet helemaal geweken is. Um, wij gaan hier wel wijken bij Casaluna. We gaan wijken voor Wakker Nederland. Met het programma Nog Steeds Wakker. Die gaan na het nieuws... Uh, van zometeen het uh, stokje van ons overnemen. Maar morgen is Casa Luna terug. En dan met Conny Klaas. Ze dus is choreograaf. En uh, dan is uw host, Mieke van der Wij. Die zojuist het oog presenteerde. En hier zwaaiend langsliep. Die nu naar huis is. Um, en morgen hier weer de deuren van Casa Luna gaat openen. Hoe dan ook. Uh, ik hoop dat u genoten heeft. Net als wij. Van een Amerika-nacht. En ik wens u nog een hele goede nacht. Dag.